Met of zonder dank. Het is raar, ik vergat te zeggen dat je een goede klootzak bent, jij mandarijnen glimlach en weerloos ongelijk. Weerloos, niet uit zwakte, maar juist uit diepe overtuiging. Want hoe kan je je verweren als alles helder is, althans zou moeten zijn? Hoe zou het leven zijn als alles net gekanteld is en je wol moet weven om de kloof van disconnect niet uit te laten groeien? Vertel het me en laat me meegaan door de sompigheid van jouw gedachten, waar alles aan een ander plakt en alles ook weer nieuw kan lijken. O, oh, oogappeltje van mijn appeldorst naar jonge stemmen, malse tietjes, geurig ochtendspoor. Het jeukt als niezen in je neus, net wakker worden en dan vervliegen van de vlaag die nog de beelden kietelt, als de echo van een lach.